Ach ja, die Amsterdammers. Ze schijnen te denken dat hun stad het centrum van het universum is. En dat de rest van Nederland gewoon niet bestaat. Ik woon op de Kersersgracht, zeggen ze dan met opgeblazen trots. En doen niet eens de moeite om de stad erbij te noemen. Dat moeten we namelijk maar gewoon begrijpen. Hooghartigheid? Of zit er wel wat in? Luister naar je. Citroentje met Suiker. Kijk eens jongens. Appeltaart met krenten. Dat uit de oven. Mm. Nou, wie wilde een stukje? Oh. Nou. Mm. Ja, met zo'n pakje appeltaartmix. Nou jongens, dat is toe. Oh, ja, nou. Jij een stukje. Mm. Ja, nou. nou. Dankjewel Toos. Lekker hoor. Ja. ja. Oh, oh. Oh, nou ik sla uh, oh. toch maar over. Oh. Ik lust eigenlijk helemaal geen appeltaart. Oh, uh, ja. nee. Nee, het ligt niet aan die taart. Ik verrak al drie dagen van de kiespijn. Oh, dan is er oh. niks aan de hand. Wel niet. Oh. Appelkaart is erg lekker, hoor. Oh, samen, oh, Mani. Nou, oh. nog steeds. Ja. Hoe oh, ga je niet gewoon naar de tandarts? Ja, dag. Je bedoelt je SM-figuur in dat martelkamertje? Met zijn bakje met tangen en haken? En, en, en, die, en die boor hè, die je dan in zijn stoel wil vastsnoeren? Oh, schat, toch uit. Oh. tandarts is een moderne jongen vindt. Je moet er gewoon even doorheen rijden, oh. Mani. Zo gezegd. Ja, over mijn lijk. En mijn levenloze lichaam, dat is precies waar die vent op uit is. Met dat zwarte, enge zinkje van hem. Oh, een volwassen vent, die bang is voor de tandart. Oh, dat geluid van die boor. Je hoort hem tot op de dam. Het lijkt de Noord-Zuidlijn wel. En als je dan hulpeloos achterover ligt, te staren in die rotlamp. En je ziet die, die enge boor op je afkomen. Nou, Steeds nou. dichterbij. Steeds dichterbij. Manny. Manny. Manny. Oh, Manny. Ja, oh, oh, oh, oh, mees. Oh, geef eens even een glaasje water. Komt eraan. Dat is de mijn zoon. Zou me niks verbazen als hij van de melkboer was. Oh, hij, hij komt weer bij hem. Maar een uh, jongen toch. Uh, uh, uh, uh, uh, <coughs> Wel, you know, niks aan de hand. Het... Komt, uh, twitt, uh, die appeltaart. Het ligt aan die appeltaart. Ik ben allergisch voor krenten. Niks nee, mis meer, die appeltaart. Best binnen te horen. Nou, dat is twintig voor. Ik heb nog nooit zo lekker gegeten. Ja, in het begin moest ik er ook aan winnen, hoor. Ach, Toos, alles went, behalve een wint. Ja. Gooi hem mee. brommers hè? Dat is er nog zo een. Dat betekent dat ze willen zoenen. Ja, je moet er even doorheen. Maar dan heb je ook wat, hè? Ik zeg nog zo tegen Toost. Ik zeg, neem een recht gaade, Amsterdammer. Amper. Maar nee, denk je dat ze luisteren? Ik ben best lotte de vader, maar... Ja. En op een goede dag staat ze daar met die tukker op de snoep. Nou, dat hebben we geweten, hoor. Ja. Ah. De bruiloft voor ja. die twee. Ja. Ali, weet je nog? Ja. Daar droom ik nog wel eens van als ik zwaar getaald ah, ben. Ah. gaan, we, hoor. Het moest gevierd worden daar in dat gat, diep op het platteland. <lacht> daar onderweg geweest, op de boerderijen. Nou, ik kan je vertellen, het was weer een hel. Ja, ja, ja, maar... hey, jongens, jongens, stil eens even. Mees... Meisje, lieverd, wat is er nou? Nou zeg, mijn vader is overleden. Uh, denk je dat jij mijn pak nog kunt laten stomen voor morgen? Natuurlijk. En je, ga, en, en, en, en je gaat er wel mee? Ja, natuurlijk. Ach, meisje. Ik weet gewoon niet wat ik moet zeggen. Hoe kan zoiets nou ineens? Ja, ja, hoe zou dat nou kunnen? Je breekt 60 jaar lang je rug op het land, zorgt voor de koeien, geen dag vakantie, terwijl de overheid de subsidies maar blijft terugdraaien. En dan val je op een goede dag, val je zomaar om. Ja, ik zou ook niet weten hoe dat nou kan. Ga dan maar even zitten, hè. Ik maak wel even thee. Ik pak straks onze spullen al in. Gaat het wel, mop? Weet je dat ik niet eens weet wat ik hier nou van moet vinden? Het is mijn vader, maar ik heb hem in geen jaren gezien. Ja, en zo goed was het vroeger ook weer niet. Geen moderne pedagogie, zou ik maar zeggen. Zodra ik maar naar mijn vader keek, had hij zijn al omhoog. Een klap voor je harses, dat kon je krijgen. Je hebt toch een mooie jeugd gehad? Schone lucht, de beesten... Lekker buiten spelen, nergens geen verkeer te bekennen. Elke dag om half zes op, want er moest gewoon gewerkt worden, ook door de kinderen. En meneer pastoor had het voor het zeggen. Geen gejakker, geen gedraaf. Lekker spelen met de lammetjes in de wei, Ver van alle stadse problemen. Ja, dat was wel mooi. In Twente kon je s'nachts de sterren nog zien. En je hoefde geen gasmasker op als je naar buiten ging, zoals hier. De mensen die, die hielpen elkaar... Ach, het leven was een stuk simpeler. Zeg, ik, ik, ik kom even informeren hoe het gaat hier. Hoe, hoe, hoe gaat het, eh, jongen? We hadden het net over Twente, pa. Over hoe het vroeger was. Toen daar je oksels in de drek, terwijl je nou maar eens een varken de strot afsnijdt? Koehappen? Ach ja, de geneugels van het platteland. Pa, nee, hier in de stad was het leuk. Als je aan het eind van de dag niet vermoord was door die criminelen die je de straten bevolken, dan had je wel het loontje gelegd door een vervuiling. Nou, nou. Of anders wel door die grote bek van de gemiddelde Amsterdam. Wat heb ik gezegd? Ga, het lijkt mij beter dat jij de bar even in de gaten blijft houden, ja? Het leven in Twente was goed. En de boerderij van mijn vader is een van de mooiste plekken die je ooit gezien hebt. Grazen, zeggen wijden, stille wateren. En ik, ik ik ik ik zou zo teruggaan als als het kon. Nou, misschien erf je die verrekte boerderij wel. Sta je de rest van je leven tegen de kroppen slaan te praten. Ja. Misschien erf ik die boerderij wel. Wat? Oh oh oh je genaaien. Oh, oh. Je lijkt de stervende zwaan wel. Nou niet. hé. Heb ik ook nog gedanst, trouwens. Waarom neem oh. je niet een lekker cognacchi? Ja. Dat helpt goed tegen de kiespijn, ja, hoor. Is, uh, Weet je dat oh. ook goed helpt tegen kiespijn? Nou. Naar de tandarts gaan! Nee, nee, nee, nee. Het, het, het, het gaat wel weer. Laat mij maar. Uh. Ik heb altijd een kiespijn oh. gehad. Het duurde wel drie jaar en het niks hielp. De heren, doktoren, die stonden van een raadsel. Ja. Mannen, een en al sympathie. Beginnen te missen nooit meteen over zichzelf, oh. Nou. Kom er hier dan, ah, ja. ik stop er wel een kruidnageltje in. Ah, ah, nou, nou, nou, ik dacht misschien toch dat een cognac ja, hier. Ja, oké, je. We gaan vanmiddag naar de tandarts. Eh. Nog voordat ik een meester twintig ga. Nou. nou, kom jij hier ah, ah. en. Ja. Oh, oh, oh. Nou, vanmiddag komt het een beetje slecht uit. Ik heb een kluff. Een wat? Een kluff. Een wat? Een kluff. Kluf. Kluff. Nou ja, niet echt een klus. ik moet, moet ergens heen. Er is een opening van een expositie in een galerie verderop. Ga weg. Van wie? Weet ik veel. Maar Willeke schijnt te komen. Oh. Zegt ook een Kees van Taterietje van de krantenkiosk. Willeke van Ambalrooi? Alberti. Vroeger als klein jongetje had hij al een poster van daar boven zijn bed hangen. Nou. Idolaat ja. was hij van. Oh. Ja, hij had al de oh. nee, plaats. Nee, ja. nee, nee, nee, helemaal niet. Jawel. Nee, nee, het is puurzakelijk. Ik had gedacht, als ik me nou aan de voorstel, die artiesten hebben allemaal foto's nodig. He, om zichzelf te promoten en zo. Nou, zij een mooie foto. En ik een mooie kuf. Ja, kan ja. Kun jij je voorstellen dat Willeke te gek vindt... om met een fotograaf te werken... bij wie de rotte kiezen uit zijn bek stinken? Ja. Ja. Hey, jongens, jongens. Ik ken haar nog vanuit mijn theatertijd. We hebben namelijk samen... Oh, een juist. Nou, ik ga het even naar boven. Meisjes aan het inpakken voor twintig. Oh, uh, klompen, lederhozen... boerenkiel met een luciferdoosie... hoedje met een veertje... Ja, oh. carnaval volkomen vroeg dit jaar. Oh. Wakken mijn bolletjes van de koningin. Wat vind je pa? Deze das of uh, deze? Die paarse met die groene bolletjes lijkt me eigenlijk alleen maar geschikt om jezelf op te knopen. Maar ja, als je echt van plan bent om naar Twente te verhuizen, nou, dan kan die nog best goed van pas komen, ja. Oké, okay, dan doe ik die donkerblauwe met een streepje wel. Als je die boerderij nou erft, hè, dan ben je toch niet echt van plan om mijn toos daar naartoe te ontvoeren? Ik zou niet weten waarom niet. Omdat je een Amsterdammer bent. Die moet je niet uit Malkenberg halen, jongen. Dat is niet goed voor een hart. O, oh, nou ben ik ineens een in Amsterdammer. Kan iemand even het parool bellen? Akkie Vernier heeft toegegeven dat ik, meest goedkoop, na 24 jaar in de stad toch ineens geen houdend vent meer ben. Daar is mij ook wat moois niet aan. Nee, daar ben je lekker op tijd mee, pa. Ach, jongen, ik maak je graag pesten. Maar ik ben best op je gesteld geraakt, hoor. Die 24 jaar, die zijn omgevlogen. Misschien moet je dat wel zien. Maar, luister nou eens. Stel je nou voor dat jij en Toos zo ver weg zitten. Wat moet ik dan? Ik word er ook niet jonger op natuurlijk, hè. Dan zit ik hier heel alleenig zonder iemand die naar me omkijkt. Hey. Ja, dus als we hier blijven, dan mogen we over tien jaar je luis verschonen. Ah, nee, nee, dat bedoel ik niet. Ik wou juist zeggen Terwijl dat... wel als we in Twente zitten, helemaal aan de andere kant van de A1, in grazige weiden, tukkers vol met bier en simpa... Bedankt, pa. Daar had ik nog helemaal niet aan gedacht. Nee, nee, nee, wacht nog even, wacht, nog, begrijp me nog goed. Ben je bijna klaar? Heb ik je de paspoorten? De ligt gewoon in Nederland. Nood. nou een noot? het is van een ander, hé. Hey. Mees, <laughs> een stoplicht springt op rood, een stoplicht springt op groen. In Almelo is altijd wat te doen. <laughs> ah, de Herman Finkerschrappen, ik dacht al, daar blijven ze. Oh, oh, oh. En ik wil niet veel zeggen, maar volgens mij komen ze nooit meer terug... Mees wil daar op een boerderijtje gaan zitten. Maar, maar dat is verschrikkelijk. En wij dan? En de kip dan? En ik dan? Dan de Ali, wij kunnen verrekken voor Mees. En mijn toon staat voor de rest van de leven in een koeienvlaai Klassina 13 te melken. Ja, of Bertha 115. Ah, ja, of Ali 134. Oh, daar oh, oh, oh. hebben we spuit 11 ook. Die moet ook nodig gemolken worden. Het klinkt als uh, Willeke. Maar het is moeilijk te zeggen hoor, met die kwijldraden die zo uit zijn mond toe hangen. Ja, Oké, okay, wij gaan. Mees, zet jij de bagage even in de auto? Pa, red jij het zonder ons? Oh. Hooguit een dag of twee, bij het. Maar misschien is het ook beter dat jij hier blijft en dat meestal eens een eentje daar. Oké, zo. Tante Ali, Leo, ken ik jullie even spreken? Ja, dat is ja. Oh, oh, oh, oh. Ik reken op jullie. Zorg dat Pa geen brokken maakt en vooral zorg dat Ma niet naar de tandarts gaat. Uh. Vanmiddag nog. Geen probleem. Waar bewaar je de wangbuis in het waterkanon? Toos, ik weet het niet, hoor. De meeste vader is maar... voor zijn eigen begonnen. Ik moet de hele A1 over naar de andere kant van het land... waar hij eraf kan vallen. En als het dan meest ligt, gaan we dan niet meer weg. Hoor. Meid, uh, je, je kent op ons rekenen. Hele, hele. Nou ja, zeg, heb jij toevallig die grote houten hamer nog onder de bak liggen? Neem de volgende afslag rechts... Waarom heb je de tomtom -tom ingeschakeld? Nou, we hebben hem gekocht en dan wil ik hem gebruiken ook. Ach, het enige dat tussen ons en Twente in ligt is de A1. Na de Gooischeweg zit je hem in zijn 5 en dan is het alsmaar rechtdoor. Hou links aan. Daarna neem de afslag rechts. Wil je een broodje? Mensen, wat heb je nou nog allemaal meegenomen? Het is anders nog een hele reis hoor. Hilversum, Amersfoort, Apeldoorn, Deventer, Almelo, Hengelo, te Bergen. Ga rechtdoor. Ga rechtdoor. Ga rechtdoor. Zeg, ze blijft erin. Nou weten we het wel, hoor. Ga rechtdoor. Dit is toch de Hoge Veluwe, of niet? Zijn we er bijna? Ja, als we de Hoge Veruwe over zijn, is het nog maar 70 kilometer. Oh, wel lief hebben. Ja hoor, weer een Amsterdammer aan het woord. Amsterdam is het beste, nou. Ajax wint altijd. Jullie zijn zo'n beetje het middelpunt van de wereld. Nou ja zeg, je woont er zelf al 24 jaar. Je zegt zelf altijd je dat je... Je kunt een man uit Twente halen, maar de Twent niet uit een man. Op de rotonde, ga recht door. Tweede afslag. Nee, de vierde. Alsjeblieft, nu. Keren. U verlaat de beschaafde wereld. Neem de afslag rechts. Nee, links. Nu ja, zie maar. Alsjeblieft, nu keren. Wat he, jongen? Nou, een de... koiakkie. Toe, Akkie, geef hem nou nog maar een koiakkie. Spoelen met kojak tegen de pijn is wat anders dan een halve fles in je holle kies schieten. Nou, ja. volgens mij werkt het ons best. Hij het ja. van voren niet meer wat die van heeft. Ja, ja, maar ja, ja. we krijgen ja. hem nog steeds niet mee naar de tondarts. Ja. Dat heeft hij, dan we wel in de gaten. Mani, Mani, Jochie, zullen we zo gaan? Hè? Nee, ik ga niet. Ga nou, jongen. We, niemand kan me dwingen. Nou, Jochie, doe nee. nou niet zo kinderachtig. voor. nee, hoor. nee. En nog eens. Nee, als je me voor de in doet, loop ik je acht uur gewoon weer uit. uit. durf je zo tegen je. Doe het, ik gewoon. Tegen totaal niet te praten. Ja, ja. Als jij zo doorgaat, jongeman, dan ik er wat. Je bent mijn echte vader niet. Ik hoef niet geluid uh, te luisteren. Ruubers en dronken kerels. Ze Doe. zijn allemaal nat. Nat, ja! jongen. maar een goede Zij dat nou wel doen, jongen. Oh, ja. Ja, laat hem de kaleren krijgen. We kunnen maar het schelen dat die pijn is gevallen. Ja, nou ja, ja we hebben het beloofd aan Toos. Nou, weet je wat? Laat hem die fles nou maar opdrinken. Dan haal jij ja, intussen ja. de bakfiets en laai hem straks zo in. Ik, ik ga maar dood. Nou nee, de mensen zullen hooguit denken dat het circus in de stad is. Ja, ik, ik dacht ja. dat ik dat voor goed gehad had. Toen Jopie het je dat, ging, dat, dat, dat dacht ik nog. Hé, hey, hey, Ak, ja? geef Mani nog een kojakje voor ja. mij. Hè? Zet maar op de boom. Oh, en uh, zet die bokkenpruik nou eens af, Akkie. Zo, oh, ze ja. is er altijd nog zelf bij. Ja, ja. Heb ik weer? Krijg je twee kinderen. De een hangt stomdronk aan de berg. En de ander ruist af naar Sint-Jezus-Herensek. Goeie zandstraat. Eenzaam. Eenzaam eh, maar te uh, bergen toch? Alsof dat nog wat uitmaakt. Als je één boom hebt gezien, heb je ze allemaal gezien. Ja, lachen jullie maar. Ja, ja. Jullie gaan nog een keer huilen ten onder, ja? Want eerst is het... Uh... Ach, dat zou allemaal toch wel meevallen. En dan... Pang, pang, pang, pang. Klaar, over, uit. En dan is het ineens van... Ach, ja, toch gelijk. Maar dat is wel mooi te laten. Juist, dat is nou precies waarom ik niet naar dit dan ga. Over een uur zal ik je willen ontmoeten. Akki, mag je toch niet zo druk? Deze mees zijn alleen maar even naar Twente om mees vader te begraven. En daarna komen ze gewoon weer terug naar de kier. Daar zou ik niet zo zeker van zijn, Ali. Hey, voor je het weet, staat mijn toosje voor de rest van de leven tussen de metworst en de krentenmiggetjes. Yes. Binnen een jaar kan ik mijn eigen dochter niet meer staan als ik het er ooit nog zie. Oh, dat had ik ook met mij, Joopje, toen ze ging studeren. Ja, zo so... gaan. Over mijn leid. <laughs> mijn toos blijft bij mij in Amsterdam. Of ik heet geen aggiepoverenier. Poverenier. Mm. Nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, <laughs> nou. Ja, ja. Leo, bel de tandarts. Het is zover. Hij is er rijk voor. We zijn er. Dat is ook niks te vroeg. Je zou toch denken dat als je zoiets als knooppunt aaseloos zag, dat je dit dan wel bijna zou zijn, man, hè? Oh, toos. Kijk nou toch eens om je heen. De boerderij. De stallen, de velden, ruimte voor zover het oog ziet. Ja. Oh, Ik voel het weer. Ik heb het altijd al geweten. Dit is waar ik wegkom. Dit is waar ik thuis hoor. Vind je het niet prachtig mooi? Ja, heel uh, rustiek. <laughs> ik zie maal in de opkamer. Kom, stap hem uit. Meis? Ja? Nee, nee, niks. <middels> Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Dat is de vader, zit maar. Afgelopen braaf is die braaf. Ma, geit? Geit? Gerrit, mijn broer, weet ik Ach, Volgens mij heb ik verdrongen wat ik hier op de heb zou doen. Meis, zo, daar ben u dan. Geit. Dat is mij ook wel moois, mijn pa. Ja. Nou, kom jongens, Laten we ons niet verliezen in ongebreidelde emotionele toestanden, hè? Um, je de wis kapot? Wat, hè? Ben je liep? Nee, ze praat Hollands. Wat? Weet je wat? Laat maar zitten. Mevrouw Goedkoop, uh, gecondoleerd met uw verlies. Zo is het. Meis, kan ik jou even onder vier ogen spreken? <laughs> Hij roept me op de mouse. Wat hebben jullie? Niks, hoezo? Vind je dit ook niet een beetje een, een merkwaardig gesprek? Nee. Oké, okay, dus laten we zeggen dat als jij die boerderij erft, hè, en als we hier dan zouden gaan wonen, dan, dan is dit hoe het wordt. Mooi toch? Nou niet Ik ben even bellen. Start voor ze. over vijf minuten bij de tandarts. Jij hebt je altijd koken over, maar ik kan hem niet vinden. Marty! De kip met Akipovereen hier. Opa, tof hier. je. meisje van me, hoe gaat hem liever? Opa, wat ben ik blij om je stem te horen? Het, het is hier. Zeg, wat gebeurt er allemaal? Ja, dat is tante Ali. Die probeert Marnie naar de tandarts te krijgen. Maar die heeft de kuil laten genomen. Oh. En jij liever, hoe is die? Opa, weet je, dikke Jan nog? Ja, die nooit wat zei. Ja. En als hij dan wat zei dat er geen touw vast te knopen was? Ja. Hij was getrouwd met tante Zien, ja. die altijd een gebit uitdaad, weet je nog? Ja. Leek wel een wedstrijdje lispelen, tussen die twee. Nou, pa, iedereen is hier zo. Oh, ja? En Mees lijkt het allemaal maar heel normaal te vinden. En dan die stilte, ja, ik weet het niet, door. Ja. Ik sta hier in een soort zwart gat ogen te kijken naar de sterren. Als je één ster gezien hebt, heb je ze allemaal gezien. Oh, pa, wat moet ik nou doen? Straks wil Mees hier echt op die boerderij gewomen heb je de autosleutels in je tasje? Ja, zo. Maak dan als de zoden so niet te rijden dat je wegkomt. Hè? Mees zich wel. Die platte zijn allemaal hetzelfde. Nou, Meestal, ja. Die weten niet wat gezelligheid is, lieverd. Ja. Ze wonen een paar jaar in de stad, maar daarna gaan ze toch op u zijn. Ja. En die vent van jou probeert je ermee in te trekken. Met je blauw geruite ja. schort in de plaggenhut. Nou, je weet best dat meest nooit zo... Hèl toch op, kind. één pot nat. Laat hem lekker de marijntje-gijs uithangen, nou, ja. pa. Met de klompen en zijn gat gratsen. Nou, pa. Alles wat hij niet kent aan de lijken. Nou, nou, zo is het toch? Nou, pa, nee. is niet goed wijs. En als die oude, dan hij jou... Ja, zegt, die dag, pa. Ja, pa, je hebt het wel over mijn man, hoor je me? Nou, dag, pa. Groeten. Ja, ik heb altijd al gezegd dat hij niet goed genoeg is voor mijn... Hallo, To. Hé, hey, goeiedag, hallo. Hallo. Neem me niet kwalijk, meneer. Is er hier ergens een galerie in de buurt? Ik moet namelijk een expositie openen. Galerie? Galerie? Galerie? W B w wat, wat, wat zegt u? Ik versta u niet helemaal. U bent Willy Alberti. Mani! Ja. Mani! Mani! Oh, hallo. Ja, u, u kent mij misschien niet meer, maar ik ken u wel, hoor. Uit mijn theatertijd. Het zal misschien een 78 geweest zijn, Of 79 in Carré. In ja, dank de Ali toch? Nou, oh, wat vind ik dat leuk? Eh, uh, ja. Ja. Ja. ja. Uh, zeg, Jilly, uh, schat. Uh -huh. uh, zou je iets voor mij willen doen? Het zit namelijk zo. Ah. Uh nou -huh. uh -huh. oh. oh, ja, ja. Als u denkt dat het helpt. Ja, Telkens weer haal ik me in mijn hoofd. Ja, nou. uh, kan ja. ik u iets aanbieden van het huis gratis. Dus op onze kosten begrijpt u wel. Uh, nou werden dat we bij de notaris te horen krijgen dat de boerderij voor mij is. Gaat kan zeggen wat hij wil, dat ik ben weggegaan en hij gebleven is, maar ik ben toevallig wel de oudste zoon. Ja, zo doen we de dingen hier. Meis, ik heb uh, met pa gepraat en als jij echt graag in Twente wil blijven, dan wil ik het wel proberen. Meen je dat nou? Jij bent toen ook voor mij naar Amsterdam gegaan en... je hebt me in al die jaren... heel erg gelukkig gemaakt, mees. Nou, kijk eens aan. Ja, als jij het zegt. Geit krijgt de boerderij? Geit krijgt de boerderij? Zo is het. Wat nu toch? Hij nu hè? Weet je wat? Ik hoop dat boeterijen niet eens meer. Dat doet mij niks. Veel gelukkig meer dat de rest van de lichaam in die kroppen slaat te praten. Terwijl je oxen in de druk zit. Terwijl je nog maar eens een keer een paddelt. De strot dus niet. En elke dag wakken brengen. Met zwart en koehappen. Oh, meisje toch. Een paar doet een mooie kookooksklok naar gelaten of niet. Hein? Dat krijg je ervan als je dan de draad durft Waar weet je nou wat je met die kookooksklok kan doen, hè? Nou? Meis, meisje toch. Uh, hartstikke bedankt hoor, uh, geit. Voor die klok, hij is werkelijk prachtig, ja. Dat is mijn potverdekker toch ook wat moois. Nou ja, Gerrit. Geit, heb natuurlijk wel al die jaren op de boerderij gewerkt. Met je vader. we weer aan. Na 500 meters, houd rechts aan. Maar your speed. Je rijdt maar 80 kilometer te hard, schat. Reken maar. Ik wil naar huis, waar het leven goed is. Wist je dat ze onderzocht hebben dat het leven in de stad veel beter is voor een mens? Trep dicht. Is echt zo. In zo'n klein zielig gehucht moet je je aanpassen aan de groep. Dat telt de vrije wil niet. Het is er wel mogelijk. Wel nee, wat moet een mens met grazige weiden? En volgens datzelfde onderzoek zijn stadsmensen gelukkiger dan boeren en buitenlui... ...omdat het optimistische mensen zijn. Nou, dan hebben ze in hun diepgravende onderzoek de clientele van de kip zeker overgeslagen. Ach, de kip. Waar altijd alles goed is en in harmonie. U nadert de beschaafde wereld. <middels> Meneer Palverenier, ik heb alleen nog maar een spiegeltje in uw mond gestoken. Stel oh. je niet dan, die kies gaat eruit. Oh. Je krijgt gewoon een verdoving, daar uh. voel je niks van. Verdoving? Met naalden en prikken? Nooit van mijn leven, ik wil eruit, ik wil eruit! Uh. Ah, goede klap, Leo! Zo, tante's baas, onze manier is er klaar voor. Maar voordat hij bijkomt van de klap, kunt u misschien beter alvast verdoven. Ja, en ik stel voor dat u een dosis narcotica gebruikt, waarmee je een kleine olifant. Ze begrepen niet dat. Huh. Oh, kleine uh. kinderen, kleine zorgen. Grote kinderen, grote zorgen. Ja, ja, ja. Waar zijn we verkeerd gegaan in de opvoeding? <klaar> En uh, tegen de tijd dat hij weer bijkwam, uh, lag ze kiesteren lang uit, hè, Mani? Dus hij kan een paar uur niet praten. Nou, dat opent perspectieven. Ja. Hé, hey, Mani, weet je dat Willeke al nog even terugkomt? Ja. Hey, je wou toch nog iets aan de vragen: ja. dat je foto's voor haar wou maken of zo? Ja. Misschien kan je het woord erop schrijven, dan kan ik het voorlezen. Ja. He, wat is het je waard? Ja. Zeg toch? Hoe weet je zo zeker dat Willy terugkomt? Nou, toen ze naar de wc moest, liet ze een mobieltje op de bar liggen. Oh, daar heb je het. Hallo, jongens. Hallo? Zee, heb ik misschien met mijn telefoontje hier laten liggen? Ja, ja, ja. Ik vind hem hier op de bar. Oh. En ik zeg net een... Wat zeg je maar? Mijn zoon, die trouwens bang is voor de tandarts probeert wat te zeggen. Let er maar niet op, want dat doet niemand. Oh, ja, ja, ja. Dat, dat is uw zoon, hè? U bent toch de eigenaar van de fotostudio van hun naam? Studio Palfrenier, het levende pasfotohoekje. Wat is er, Mani? Wat doe je nou door raam met jou? Doos, merci van me. Wat is dat? Een lang verhaal. Mijn erfenis. In plaats van de boerderij. Oké, okay, niet zo'n heel lang verhaal, maar. Dat is Willeke Albetti. Ja, jongens, Mani? Dat is wel Albert. Ja, hij ja. en ik hebben ja. nog samen een theaterproductie gedaan. Leuk, hè? Oh, aangenaam. <laughs> ja. Toos goedkoop. En dit is mijn broer Mani. Ja, ja, ja. een van de beste fotografen van Amsterdam. Ja. Hij wil al zo lang een fotosessie met je doen. Oh, fotosessie? Nou... Ik kan eigenlijk best een paar nieuwe foto's gebruiken. Uh, schikt het morgen? Rond een uurtje of twee. Oh, dat is zo, dat is zo, dat is Ja, ja, ja, ja. Dat, nee, dat is duidelijk, ja. Nou, tot morgen dan, hè? Ja, ja, ja. Dag, Dag. Dag, Dag, Dag. hoor. Oh. En nou is genoeg geweest. Zou dat beter. Dat was mijn hele erfenis, pa. Ja, dat geeft niks. Ik ben de rijkste man van de hele wereld, omdat ik met jou getrouwd ben. Daar kan geen koekoeksklok of tien boerderijen tegenop. Kijk, zulke ferme uitspraken zetten zo dan aan de dijk. Volgende week, dan hoort u er weer een paar. Een citroentje met suiker. Afleveringen kunt u nogmaals beluisteren via citroentjebetzaken.karo.nl. Maar ook als podcast. Mees. <laughs>